branden Brandsen met het NOS-journaal. De 16-jarige Anthony heeft bekend dat hij zijn schoolgenoot Wesley heeft doodgestoken... afgelopen vrijdag op het Corbulo College in Voorburg. Dat meldt Omroep West. Volgens de advocaat van de dader had hij niet de intentie om de jongen te doden. Anthony zou een mes bij zich hebben gehad omdat hij bang was om alleen over straat te gaan. De raadsman zegt dat zijn jonge cliënt Wesley wilde slaan... of hij bewust een klap heeft gegeven met een mes in zijn hand... zullen we volgens de advocaat nooit weten. De 16-jarige verdachte blijft nog zeker twee weken in voorarrest... Een andere jongen die het mes aan de verdachte zou hebben geleverd zit ook vast. Rianne Donders wordt de nieuwe burgemeester van Roermond. De 54-jarige Donders is lid van het CDA en sinds 2004 burgemeester van Gelder op Mierloop in Brabant. Roermond had twee jaar geleden al een nieuwe burgemeester moeten krijgen, maar de benoeming van VVD'er Offermans ging eind 2012 niet door. Toen bleek dat hij tijdens de sollicitatieprocedure geheime informatie had gekregen van toenmalig wethouder en partijgenoot Jos van Rijp. De eigenaar van het grootste cruise-schip ter wereld, de Oasis of the Seas, krijgt een boete van rond de 600.000 euro. Het schip lag bijna twee weken in Rotterdam. Daar constateerde de inspectie SZW dat 48 bemanningsleden geen geldige werkvergunning hadden. Per overtreding kan de inspectie een boete van 12.000 euro opleggen. De jaarlijkse vakprijs voor het beste televisie-interview, de Sonja Barend Award, is gewonnen door Jeroen Pauw. Sonja Barend zelf maakte dat bekend in De Wereld Draait Door. Pauw krijgt de onderscheiding voor zijn interview met Fleur Agema in de serie Vijf jaar later. Onder de genomineerden waren onder andere Humberto Tan, Matthijs van Nieuwkerk, Linda de Mol en Wilfried de Jong. Het weer, er zijn op steeds meer plaatsen opklaringen. Alleen in het noordwesten en langs de westkust blijft nog een bui mogelijk. Vannacht koelt het af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Maandagavond, 21 uur, tijd voor ZFN Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en uh, de komende twee uur uh, staat er weer filmmuziek op het programma. Welke films mag je verwachten? Nou, het eerste gedeelte vaak wat popmuziek. Het, het laatste kwartier uh, van het eerste uur altijd de, de westerns. Uh, ja, natuurlijk kunnen we niet om Twin Peaks heen. Uh, het tweede uur Thomas Crown Affair... Uh, Guns of Navarone, kortom, ja, van alles te doen. En ja, waar kunnen we beter mee beginnen dan uh, Morshiba... uit een reclame-jingle van brandbier, de, de historie van brandbier. Trouwens, de tijd van het bokbier is uh, aan de gang, dus ik zou zeggen... zet er een bokbiertje bij en luister naar de prachtige klanken van Morshiba. De kop is eraf. Uh, wonders Never She's. Uh, Morshiba uit een reclame jingle van brandbier. Nou, op de televisie duurt de jingle misschien 30 seconden hooguit. Misschien wel minder denk ik. En uh, ja, dit nummer was toch ruim vier minuten. Maar het blijft de moeite waard. En met deze plaat openen we de maand. Oktober iedere uitzending. Morshiba. Wonders Never She's. Ja, en dan komen we natuurlijk bij wat andere soort films. Toch een beetje popmuziek. En het wordt gezongen door Eileen Mandel. Een uh, ja, jazz folk zinger, songwriter en eh, prachtige cd's gemaakt. Onder andere dit nummer wat gespeeld wordt in de soundtrack van I Love You, Beth Cooper. Tijdens een toespraak, tijdens het afstuderen, verkondigde buitenbeentjes zijn liefde voor het heetste en populairste meisje van de school, Beth. Tot zijn verbazing staat Beth diezelfde avond nog voor zijn deur. Maar wat zijn haar bedoelingen? I Love You, Beth Cooper. Aline Mandel met Forget Me. Love You, Beth Cooper. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig. En we hadden het beloofd wat pop te doen, popmuziek in het eerste gedeelte. En dat doen we natuurlijk altijd. De afgelopen twee weken kon je natuurlijk weer kijken naar Kill Bill. Uh, ja, het verhaal is natuurlijk vrij simpel, maar de muziek is fantastisch. En uh, ik begin natuurlijk met de muziek van Nancy Sinatra, Bang, bang. En dat gebeurt natuurlijk in Kill Bill.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 down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 van Cher, maar deze uitvoering die in de zaantrek gebruikt is van uh, Nancy Senatra. Bang, bang. Nou, dat gebeurt in Kill Bill. Het verhaal, de huurmoordenaar de bride wordt op haar eigen bruiloft neergeschoten door haar opdrachtgever Bill en zijn handlangers. Ze overleeft de aanslag, maar door een kogel in haar hoofd ligt ze vier jaar in coma. Als ze bijkomt, is ze compleet over de rooi en vastbesloten om wraak te nemen. Ze gaat op zoek naar de bandleden om ze één voor één te vermoorden. En Bill bewaart ze tot het laatst. Ja, hier moet je moet er van houden. Kultfilm, maar fantastische muziek. En zeker het volgende nummer. Santa Esmeralda. Ja, we kennen allemaal het hitje van Santa Esmeralda. Duurt, duurde, dacht ik, drie minuten. Maar deze uitvoering, die duurt meer dan tien minuten. Dat ga ik u niet helemaal laten horen, want dat kan hij natuurlijk op ZFM. Langzaam sterven de klanken weg van uh, Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Misunderstood, ja. Dit is natuurlijk muziek die je op je mp 3 speler kan zetten. Als je gaat hollen, als je gaat rennen, als je gaat struinen. Of Nederland beweegt met dit soort muziek. Ja, dan is het best vol te houden natuurlijk. Santa Esmeralda uit de film Kill Bill 1. Uh, met het mooie nummer Don't let me be misunderstood. Uh, ja, we gaan meteen door naar nog een laatste nummertje van deze geweldige zaantrek. En dat is Michael Kiaji, The Flower of Carnage. <coughs> indeita asani tomurai no yuki ga furu agurai no toboe no Ande menen kast Iets van de Rimuït de kou, de avond die gaat. Ite en de Ya no me mi no kawa mi Maiko Kiji, The Flower of Carnage, uit Kill Bill 1. Ik vind de muziek uit Kill Bill 1 aanmerkelijk beter dan Kill Bill 2. Dus vandaar dat ik alleen voor een, een aantal nummers uitgekozen heb. En uh, ja, daar moet je het mee doen, moet je het mee doen vandaag. Uh, ik draai in het westen een kwartier geen muziek van Ennio Morricone. Maar kan je om Ennio Morricone heen? Nee dus. En uit de film Le Professionnel, uh, Shimai. Muziek uit uh, de film Le Professionel. Le professional muziek Enio Morricone. Shimai heet het nummer. Mooi nummer, bekend nummer. Ja, we draaien bekend en wat minder bekend. Uh, groot tumult vorige week, ook op de maandagavond. Dus uh, wat, nou, dan hebben we het over, hoeveel was het? 6 oktober. En uh, toen hoorde ik voor het eerst dat er een nieuwe Twin Peaks gaat komen. Een nieuw seizoen Twin Peaks. En uh, Twin Peaks was natuurlijk in de jaren negentig een hot item, een cultserie die door vele mensen zeer bewonderd werd. En als, ja, men kende allerlei citaten uit de film. Ja, men bleef voor thuis. Men, ja, het was een hele hype. Er waren boeken, films zijn er daarna nog gemaakt. Twee seizoenen heeft het gedraaid. En de verhaallijn was altijd zeer ondoorzichtig. Een beetje dubbel en moeilijk te volgen. De beelden waren fantastisch. De muziek was benemend En ja, daar gaat het om met dit programma. Dus vandaar de soundtrack. De tune van Twin Peaks. Langzaam sterven de klanken van Twin Peaks weg. Ja, Twin Peaks. De vraag is natuurlijk, als ze zo'n nieuwe serie gaan maken... of die aan de verwachtingen kan voldoen. Wat was nou zo bijzonder aan deze serie? Nou, De manier waarop het gefilmd werd. Een tv serie hadden eigenlijk een bepaald manier van filmen. En ja, Twin Peaks leek meer op bioscoopfilm. Dus de wijze van filmen die, die, die had, die had gewoon de, de inslag van een bioscoopfilm... En dat maakte een bijzonder mooie opnames, sfeervolle beelden en een fascinerend verhaal... Wat, ja, wat je soms niet altijd kon begrijpen, typische wendingen. Het ging in ieder geval over een meisje, Laura Palmer, die vermoord was... en een agent, Dale Cooper, moest, een FBI-agent, moest dat zien op te lossen. En, en ja, ik geloof dat het hem gelukt is, maar het einde was minder dan het begin. En, ja, dus iedereen zit vol spanning te wachten hoe nou deze serie gaat lopen... of je inderdaad aan de verwachtingen kan voldoen. Wordt het een top of wordt het een flop? Nou, in ieder geval genoeg reden om toch nog wat muziek uit deze fantastische tv-serie te draaien. En daar heb ik gekozen voor het nummer The Nightingale. En als u denkt wat hoor ik een leuke zanger is, Julie Cruz zingt mee. Overigens, de muziek is van Angelo Bandelamenti, een bekende componist van de muziek van de films van David Lynch. Nightingale. Ja, heerlijke klanken van Angelo Badlamenti. Ja, Deze serie, tv-serie Twin Peaks heeft ook voor zijn doorbraak gezorgd. Daarna heeft hij nog veel meer de soundtracks geschreven. Vooral voor David Lynch. De bekende films Blue Velvet, Wild at Heart zijn natuurlijk uh, uitermate bekend. Ja, be Dat waren een beetje romantische klanken. Nou, het laatste gedeelte van het eerste uur is altijd bestemd voor western muziek. Ik heb een paar bijzondere componisten opgezocht. Piero Piccioni in Italiaan, Dimitri Tionkin en Louis Bakkeloff natuurlijk. Dus uh, ja, er moet wel wat bekends tussen zitten. Ik begin met Piero Piccioni. En uh, ja, ik heb een paar verschillende componisten. De volgende componist waar ik iets van later wil horen, is Dimitri Thijomkin. En Dit is uh, uit de film Giant, en het gaat over The Ballad of Jet Rink. Dit was de uh, main titel en The Ballot of Jack Wing komt er nu aan. I'm just a ranch hand in a dusty old hand. Changing all that, jet drinks changing all that. Old Beck has worned, owns him saddle. Jet Rink says that it's so, Mr. Rink says that it's so, I'm gonna strike it, then you'll see how I rate, they'll be pointing with pride at Jet Rink, the richest man in the state, richest man in the state. Richest man in the state. You wait. Ja, deze muziek komt van een cd'tje getiteld... 100 Greatest Western Themes. Uh, ik geloof dat er zes cd's in, in zitten. Dus er staan heel wat nummers op. En op deze uh, leuke cd. Als je tenminste van uh, westerns houdt. Is dat nummer. de gunfight uh, uh, in the OK Corral. Mm hey. -hmm. Het vuurgevecht bij de OK Corral is een legendarische gebeurtenis uit de Amerikaanse geschiedenis. Het is een vuurgevecht dat plaatsvond op 26 oktober 1881 in het stadje Tomstone in Arizona. Naarbij de OK Corral, Corral is een soort stal, uh, uh, ja, daar kon je je paard laten verzorgen als je cowboy was. En er werd ook een kleine kuddes ondergebracht. Het vuurgevecht ging tussen twee groepen mannen. Aan de ene kant Wyatt Earp, zijn broers Morgan en Virgil en Doc Holliday. En aan de andere kant Frank McLaurie, Tom McLaurie, Bill Clinton, I. Clinton en Billy Claiborne. Nou, dat was dus een hoop schieten. Gunfight in de Corral, Film 1957. Maar de muziek is eigenlijk heel bijzonder. Dat zijn toch wel uh, ja, bijzondere... En de componist van dit prachtige werk is Dimitri Chomkin. Eigenlijk een componist die in de 50 en 60 jaren grote successen geboekt heeft. Heeft heel veel filmmuziek gemaakt. En ook in twee duur zal ik uh, nog wel wat uit van uh, zijn hand laten horen. Prachtig nummer. Duurt vrij lang. Acht minuten. En dat gaan we natuurlijk niet helemaal draaien. Kun fight in die OK Chorale. Maar we hebben nog veel meer Western muziek. En als het over Western muziek gaat, kom ik toch nog even terug op een film waar ik mee begonnen ben. Kill Bill, want in Kill Bill wordt ook Western muziek gedraaid. En van onze eh, bekende componist Louis Bakeloff, The Grand Duel. heeft geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik hoop u het tweede uur graag weer bij het toestel te treffen. Met prachtige filmmuziek. Tweede uur is altijd meer wat meer romantische muziek natuurlijk. Het tweede uur de Thomas Crown Affair, Wild is the Wind, boven Bovary, de kanonnen van Navarone. Ja, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Dus ik zie u graag. Tot zo